Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is niet nodig om dit voorjaar weer naar de coronaprikstraat te gaan. Het OMT heeft dat aan het kabinet geadviseerd. Omdat bijna iedereen in Nederland al een keer corona heeft gehad, zegt mijn collega Sander Zuurhaken. Dus er is behoorlijke immuniteit. Uh, daar, daarbij zijn heel veel mensen ook gevaccineerd. Dus overal ja, zijn mensen er goed tegen bestand. En de Omicron-varianten maken minder ziek. Uh, maar dat is de reden dat ze zeggen, nou, er is geen uh, grote revaccinatiecampagne meer. Nodig in het groot of voor ook kwetsbare groepen. Het nou, is dus een advies van het OMT. Het kabinet moet nog bekijken wat ze daarmee doen. Een financiële meevaller voor het kabinet. Er is vorig jaar meer winstbelasting binnengekomen dan ooit. In totaal gaat het om een 38,5 miljard euro. Terwijl er maar 27 miljard verwacht werd. Het ging beter met een hoop bedrijven die over hun winst dus meer belasting moesten betalen. En waarschijnlijk gaat het ook dit jaar zo. Het was een drukke dag gisteren voor de kustwacht in Zeeland. Een speedboot was vastgelopen op een zandplaat. En een brandweerboot die ze moest komen redden liep ook vast. Met een helikopter werd iedereen gere gered.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 Er komt een nieuw stukje snelweg bij. En over twee jaar moet dat allemaal af zijn. Het weer, wat wolken, maar vooral ook zon. En dan gaat het op zeven. Komende nacht vriest het in het zuidoosten. Morgen in de noordelijke helft van Nederland eerst wat motregen of motsneeuw. En smiddags, dan is er zonde weer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. A10, ja, Koenplein richting de Nieuwe Meer. Ring west richting Den Haag staan een file tussen de Koentunnel en Waarsjes van 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de N242 Middenmeer Alkmaar tussen Ring Alkmaar en Boekelermeer 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Um, ja, hele goede middag uh, luisteraars. Goedemiddag Rob. En wat ziet je haar goed? En ja, zeker. Mi en Michel Beekerbolle, uh, goedemiddag. En uh, jij ziet er ook heel goed uit om uh, en naar zo'n zware ski crash. Uh, dus uh... ja, ik moet het even zeggen. Ik zal even toelichten waarom ik zoveel complimentjes geef. Uh, het is namelijk 1 maart, aanstaande woensdag, complimentendag. Dus uh, vandaar dat ik er alvast maar op. Een beetje te In... oefenen. Ja, een beetje oefenen, precies. Nou, Daar ga goed af, uh, Benno. <laughs> Helemaal goed. Michel, eh. Uh,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 Uh, ja, een beetje 70, 80 jaren. Ja. Uh, dat vind ik nog altijd de beste muziek. En ik, uh, muziekkenners hoor ik ook wel eens dat zeggen. Oké, dus, uh. oké. Okay, okay. nou de... ik ben het helemaal met je eens. Ja. Dus we gaan lekker de uh, jaren 70 en uh, 80 en een heel klein beetje 90 uh, draaien. Waaronder deze van uh, Soul Sister. En uh, Hey Soul Sister.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 En voor de rest uh, weet ik niks. Want uh, ik had allemaal skiekleding aan. Ja, s'avonds was, uh, was dat uit. Uh, Jou, dat toen een beetje bij kwam. Ja. Dus toen was ik onder, ondertussen in de, de MRI-scan geweest. En grondgefototjes. Oh. En nou ja, allerlei andere onderzoeken. Maar dat heb ik nooit meegekregen. Want ik ben gewoon keihard aangeskied door een snowboarder. En het probleem is... De politie kwam bij mij. Ja. De volgende dag. Ja. Ik moest een uur en ik werd hier rijden om bij mij in het ziekenhuis te komen. Uit Zulden. En die zeggen, het is verschrikkelijk...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 En na een ik, half week zit je nu zitten uh, in de studio van Zandvoort. In met mijn sportpak. Ja, ja, ja, ja, ik wilde eerst, wil eerst hier naartoe komen lopen. Want oh. ik woon natuurlijk in Aardehout. Maar ja. ik denk, nee, laat dat maar doen. Ja. Niet doen. Ik ja. ga wel eventjes op een andere manier. Maar ja, zo, zo ben ik ook alweer. Dus uh, ja. ik ben heel blij. God, geweldig, man. En, uh, maar, dat, maar hoe komt het dat je zo snel Omdat je gewoon altijd gesport hebt. Uh. Ja, dat zeker. Want ik ben 73. Dus uh, de meeste mensen die uh, met het op de grond liggen met zoiets dergelijks. Ja. Maar...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 TVFM Race Radio hoor je ook altijd uh, dit soort platen langskomen, Benno. Ja, zeker. willi Ocean uh, was dat en uh, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Ja, dat is een heel leuk, leuk bruggetje, uh, Rob. Want uh, Race Radio, dat maakten wij natuurlijk op het circuit van Zandvoort. En dat deden wij graag tijdens de A-evenementen.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 De race winnen, uiteraard. Hij wil ze 5 Nou, het is uh, half drie geweest. Benno. het uh, weerbericht. Hoe ziet dat eruit? Nou, uh, we gaan een hele lekkere week tegemoet. Uh, het wordt wel kouder natuurlijk. Uh, nou, natuurlijk, uh, het wordt kouder, met name de nachten. Dan uh, morgen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 Maar moet je wel. Ja, ook dat natuurlijk, want uh, je race er al een paar jaar mee. Uh, uh, even kijken, wat, wat zag ik? Uh, 50 jaar? Uh, ja, ik uh, ga met 53 seizoen in. Ja, kijk eens aan je 53 ja, ja, seizoen. Ja, dat is niet normaal. Hè. En meer dan 1000 races, hè, uh, Ja, jaren. dat uh, zal uh, ondertussen wel 1000, 30, 50 zijn. <laughs> of zo, dus, uh, ja, hoeveel races komen er per jaar bij? Hè, dan, uh, uh, ja, uh, ja, dat is natuurlijk raar, nee. want het zijn weekenden. Maar moet je nagaan dat je zoveel weekenden je koffertje gepakt hebt, vliegtuig ja, in ja. en ergens naartoe. Dus. Uh,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 Nederlands kampioenschapsracers. En staan jullie nu dan als, uh, oh ja, als vader en jij als opa... En dan ook hard te schreeuwen? <lacht> ja, nee, nee, wij zijn wat beschaafder. Ja. Maar ik moet je wel zeggen... de gemoederen zijn vaak hoog naast de baan... Ja. in plaats van op de baan. Ja. Want die vaders die hebben af en toe ruzies en ongelooflijk. Oh, oh, ja, ja. ja, ja, ja. ja. En hoe, hoe kijken Jan en jij er daar naartoe? Is, is dat een beetje meewarrig? <laughs> ja, We nee, uh, zijn natuurlijk wel wat gewend. Want ik ja. heb natuurlijk ook vaders uh, die bij ons racen. En de, oh, ja. de zonen. Ja. Ja. Dus ja, wij weten wel ongeveer hoe dat zich ontwikkelt. De emoties lopen wel hoog op nogmaals. Ja. Het zijn, het, uh, maar allemaal racefamilies eigenlijk. De blekers, molens, de lammers. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja maar uh, er zijn wel heel veel mensen... die nooit iets met racen te maken gehad hebben. En nu Max...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 Maar dat, dat schiet natuurlijk gewoon niet op. Dus, dus het nee. is, blijft eigenlijk uh, uh, gewoon LPG rijden. Ja, maar ik denk wel dat we tussen nu en twee jaar wel... Uh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 Geweest en stond toch even langs de kant te kijken. en zie ziet al die mensen hoe ze uit die kartjes allemaal stappen. Weet je, ja. allemaal helemaal een tekst. Oh ja. Het is gewoon hartstikke leuk. Dus ja, ja. Het, is een, uh, ja, het is een vredelde vorm van bowling. Ja. Maar dan tussen vier wielen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja leuk.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 Die Tracy Chapman was al heel snel. De plaat was zo voorbij, Benno. Ja, Zo'n snelle auto. <lacht> -car. Nee, helaas ging het even niet helemaal goed. Een andere keer proberen dat uiteraard weer. Daarachteraan kreeg je wel de zin van Ross Spearman. Een lekkere plaat. Live like a rocket. Oké, okay. nou ja, de computer zal het allemaal wel weten. Dat heb je met die kunstmatige intelligentie. Hè? Dan nemen ze gewoon ze de taak over. Ze nemen de over. De boel over. Ja, ja, ja. Wat, Ongelooflijk. Wat, wat vind je ervan, Michel? Een kunstmatige intelligentie. Ja, ja, dat is wel uh, heftig allemaal. Zullen, ja, we worden er door geleefd al een beetje. Ja, en in ja. de toekomst nog veel meer. Ja. Maar ja, dat gaat, het kan niet anders. Nee. Het is toch eenmaal zo. En Ik, ja, ik zeg wel eens meer, ja, vroeger was alles beter...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 Oh, oh. Dan stapte ik meteen op het vliegtuig? Ja, precies. Ja, ja. Dus ik stuur heel vaak en die worden ook steeds meer gevraagd, Sebastian en Jeroen. Ja, ja, ja, dat is wel leuk. Hè? Want ja, het, het, het is niet vanzelfsprekend dat een, een autocureur ook uh, een, een analist of een commentator wordt. Uh, dat, daar, daar moet je een beetje geluk mee mm, ja, hebben. Je ja. kan er wel een opleiding misschien in volgen, maar het ja, ja, moet wel een de, beetje in je zitten. Hè? Ja, dat moet zeker in je zitten. Je moet, ten eerste moet je uh, te zakenkundig zijn. Hè? Ja.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 Nou, ik kan me nog wel herinneren dat je uh, menige keren dat jij uit een reus, raceauto stapte, des duivels was. <laughs> en dat waren mijn leukste persmomenten. Oh, <laughs> leuk dat je me er aan herinnert. <laughs> ja, dat is. Uh, <laughs>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 Goed, even een stukje muziek Rob. of moet je Ja, we gaan het uh, nog een keer uh, proberen met uh, Tracy uh, nou, zo doen. Even kijken het of maar het maar nou, aan. Nou, uh, nou wel goed gaat. Komt ie aan? You get a fast call.